Alleen al de discussie over het wel of niet versoepelen van de maatregelen draagt daar volgens haar niet aan bij. In Rusland zijn vandaag voor het eerst in negen dagen minder nieuwe besmettingen geregistreerd dan de dag ervoor. Er zijn ruim 4200 nieuwe besmettingen vastgesteld. Gisteren werden er nog meer dan 6000 gemeld. Het is nog te vroeg om te beoordelen of er sprake is van een trendbreuk. In Rusland zijn nu in totaal ruim 47.000 besmettingen geregistreerd. Er is duizend miljard euro extra nodig aan Europese noodhulp... om de coronacrisis aan te pakken, zegt eurocommissaris Gentiloni... van Economie in het Duitse weekblad Der Spiegel. Het geld moet bovenop het noodfonds van 500 miljard komen... dat eerder werd aangekondigd. Gentiloni wil het opbrengen uit het meerjarige EU-budget... De Luxemburgse minister van Financiën zegt tegen de Britse zakenkrant Financial Times... dat het niet gaat lukken omdat de politieke verschillen te groot zijn in de eurogroep. Op Schiphol moet veel meer worden getest en geoefend met digitale systemen voor grensbewaking... waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Als bij een cyberaanval de apparatuur onbruikbaar raakt... kan de Koninklijke marechaussee het grenstoezicht nauwelijks aan. De Rekenkamer deed onderzoek en heeft allerlei punten van kritiek... Zo konden kwaadwillende insiders simpel inloggen... met een standaard wachtwoord uit de handleiding. Het weer, veel zon, een stevige oostenwind... en het wordt 13 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 There's warm arms all around me How long since I've gazed in the dark eyes It melted my soul down to a place where on a feet. En welkom terug bij ZFM, het tweede uur. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ook dit tweede uur mag ik u muzikale gids zijn door. Onze reis langs vele landen en in vele talen. We begonnen het tweede uur met een uh, mooi nummer van Joan Baez... Love Song to a Stranger. Zoals ik al zei, de artiest van de dag vandaag is uh, Louis van Dijk. En een van uh, de favoriete nummers, althans voor mij van Louis... is uh, een solonummer... Uh, wat uh, hij speelt. Blues in G. Het is een uh, opname... van de... Uh, DVD... Chez Louis. Die een aantal jaren geleden... ik dacht 2005... gemaakt is. Uh, in zijn uh, Franse woning. En uh, in die uh, DVD... die trouwens ook op YouTube... helemaal te zien is... Uh, zie je zowel opname van repetities thuis... een optreden in het plaatselijke café... En het slotconcert in het uh, kasteel vlakbij zijn huis. En in dat concert, uh, daar speelt hij ook een solo. En die solo is blues in G. Blues in G. Uh, we hebben al een aantal uh, talen voorbij zien komen deze ochtend. Uh, Nederlands natuurlijk, uh, Portugees, Spaans, uh, Engels, uh, zelfs Kiswahili, uh, maar nog geen Frans. En daar gaan we nu wat aan doen. Ik heb klaarstaan een nummer van de zeer beroemde zanger, Franse zanger Michel Sardou, en het nummer waar we naar gaan luisteren is plus tôt. S'il y a des mots Qui t'ont fait pleurer mon ange Et d'autres qui t'ont révolté S'il y a Des idées Quelquefois Te souviens-tu d'un slow dix ans plus tôt, déjà dix ans Tu voulais m'épouser, quelle drôle idée tu n'avais 15 jaar, tu jaar, faire l'amour comment fait-on l'amour je n'étais pas un géant j'étais plutôt gêné quelle drôle d'idée danser c'est suffisant je ne sais plus comment het la chanson, j'ignorais qu'elle avait un nom, c'était la chanson du bonheur d'un vieil niet compositeur. J'aime bien les. Espoir les mélodies carrées qui font danser, qui font aimer la vie. J'aime aussi sur le tas un piano bas qui meurt dans lui. Déjà, je ne sais plus comment finissait la chance. Souviens-tu d'un slow, dix ans plus tôt, déjà? Michel Sardou met plus uh, Pluto. We steken weer de oceaan over. In het eerste uur hadden we als countryzanger Glenn Campbell. Ik uh, ga je nu laten luisteren naar een uh, andere countrygrootheid, John Denver. Heel triest natuurlijk hoe die aan het eind van zijn carrière gekomen is... door te verongelukken in zijn eigen vliegtuig waar hij aan de stuurknuppel zat... Uh, van, het, uh, van de CD The Unplugged Collection. een van zijn allerbekendste nummers. Take Me Home, Country Roads. Almost heaven West Virginia The Ridge Mount Shenandoah River Old Older than the trees Younger than the mountains Growing like a breeze Country roads to go All my memories I gather round her Mine as a lady Stranger to blue water Dark and dusty painted on the sky Misty taste of moonshine, tea drop Home, Country Roads. Uh, een aantal jaren geleden heeft uh, het Royal Philharmonic Orchestra... een uh, project ter hand genomen waarin ze symfonische bewerkingen gingen spelen... van beroemde popartiesten. Uh, een hele cd met muziek van de Beatles. En ze hebben er ook een gemaakt met uh, de grote hits van Queen... Uh, in een orkestrale bewerking gaan we luisteren naar het Queen nummer Somebody to Love. The Monarch Orchestra en Choir met Queen. Uh, ik draaide eerder een close harmony groep... van voor de oorlog uit Duitsland. De uh, Comedian Harmonists. Maar uh, ook na de Tweede Wereldoorlog... Uh, schoten er aan alle kanten close harmony groups de grond uit. Een van de allerberoemdste is wel de HiLo's En van hen gaan we nu draaien... SEEM LIKE OLD TIMES SEEMS LIKE OLD TIMES HAVING YOU TO WALK WITH SEEMS LIKE OLD TIMES HAVING YOU TO TALK WITH And it's still a thrill Just to have my arms around you Still a thrill That it was the day I found you Seems like old times Dinner dates and flowers Just like the great old times Staying up for hours Making dreams come true Doing things we used to do Seems like old times Being here with you En dat waren de Hilo's. Tijd voor wat Nederlands. Rogier van Ottolo. Ook veel te vroeg overleden. Een muzikale gigant van de LP Visions Strolling Around. fantastische sound van Rogier van Ottolo. Op uh, de muzikale wereldreis die we deze ochtend maken uh, hebben we Italië nog niet aangedaan en dat kan natuurlijk niet. Uh, Italië heeft zoveel prachtige muziek en zangers doorgebracht. Uh, ik heb een oudje klaar liggen, maar wel een hele fijne. Laura Pausini La Solitudine. Senza lui è e un cuore di metallo. Senza l'anima nel freddo del mattino, grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me. E' dolce il suo respiro, fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu penserai se con i tuoi non parli mai se ti nasconti come me gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare stringi forte a te in cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà a soli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 was Laura Pausini. Met uh, Louis van Dijk als artiest van de dag... mag één nummer natuurlijk niet ontbreken. Uh, helemaal aan het begin van zijn carrière... waar hij uh, onderdeel vormde van de groep Chaffie Chantan... met uh, Ramse Chaffie, Lisbeth Liest, Loesje Hamel... naar de hand Polo de Haas... en maar in het begin Louis van Dijk aan de piano. En waarmee zijn ze wereldberoemd in Nederland geworden... Natuurlijk met de Shafi-kantaten. En als verrassing had ik niet de gezongen uitvoering... maar de echte Louis van Dijk bewerking... met allemaal improvisaties en riedeltjes. Ongelooflijk wat die man toch kon. De shaffi kantaten Ik heb nog heel wat anders weer Nederlands klaarstaan. Uh, uh, wie ik ook een fantastische zanger vind in het Nederlands repertoire... is Paul de Leeuw. Behalve al zijn grappen en rollen... vind ik dat hij echt op een prachtige manier... liedjes vertolken kan. Dat is... Uh, ook het geval op de, het nummer... wat ik nu heb klaarstaan. Uh, dat komt van de... cd Het Word Winter. En Paal heeft op deze cd... samengewerkt met het Leger des Heils. Uh, major Boshart... Uh, die had aan hem verteld... wat ze mooie nummers vond. En op die cd staan ook een aantal... lievelingsliederen van de major. Maar... Onder andere een duet met Simone Kleinsma, Jij Alleen. Uh, Paul die zingt ook nog een ander nummer, Ga, waarvan Tjeerd Oosterhuis de muziek heeft geschreven en Huub Oosterhuis de tekst. Maar ik heb wat anders liggen, namelijk het nummer Bij Jou, waar Paul wordt bijgestaan door de uh, Blazers en het koor van het Leger des Heils. Een prachtig nummer. Soms ben ik bang, voor alles in mijn leven. Mijn handen leeg, mijn richting onbekend. Mijn ogen dicht, zo wacht ik in de stilte. Tot jij me zegt, waarom je bij me bent. En ik heb weer vertrouwen, een klein gebaar en ik vergeet mijn pijn. In één blik zie ik ons leven samen, ik ben bij jou wie ik zo graag wil zijn. Zegt waar Zijn. Ik ben bij jou, wie ik zo graag wil zijn. Paul de Leeuw is overigens aanstaande donderdag... wanneer ik het programma presenteer, de artiest van de dag. En dan gaan we nog veel meer van zijn vocale kwaliteiten horen. Een andere Nederlandse artiest... die mogelijkerwijs wat minder bekend is bij uw luisteraars... is Nicky Jacobs. Nicky Jacobs is uh, een uh, Nederlandse zangeres. Nederlands-Joodse zangeres en... Uh, zij heeft zich helemaal verdiept muzikaal in uh, het joodse, het jiddische repertoire. Uh, daar heeft ze een aantal prachtige uh, CDs uh, over uitgebracht. Ik heb er ook wel eens live horen spelen in het Openluchttheater in Bloemendaal. Uh, wat ik nu heb klaarstaan is van haar uh, heel interessante CD Nikitof. Ik denk dat die nog wel te krijgen is. Hij is in 2011 uitgekomen en u gaat luisteren naar Nick Jacobs en Bent met Oi, mijn kaverte, en Google Translate vertelde me dat dat betekent veel plezier. I mind half for the hopes get all I mind half the hop Thine Mum got pushed and you know what? I would do it again. En dat was Nicky Jacobs. We lopen tegen het einde van uh, de uitzending. Het is vijf voor twaalf. De uh, nieuwsberichten komen er zo aan en de reclame. En daarna neemt uh, het muziekgedeelte van ZFM het weer over zonder presentatoren erbij. Uh, ik hoop echter morgenochtend om tien uur u weer aan uw toestel te treffen... Het zij de radio, het zij de autoradio, het zij de DAB of uh, wat dan ook. En nu moet ik... Ja. En uh, morgen hebben we ook weer een artiest van de dag. Uh, dat zoeken we in Frankrijk. Namelijk met uh, Michel Fugain. Uh, vrolijke muziek waar we denk ik in deze tijden best behoefte aan hebben. Dan ga ik nu naar... Het laatste nummer en de collega's uh, die hier ook uh, iedere week zitten afwisselend. Uh, die hebben als slotnummer bijvoorbeeld we zullen doorgaan uh, gekozen. Of I Will Survive van Gloria Gaynor. En toen ik me voorbereid op dit programma zei ze Jaap. wat uh, Kan jij ook wat bedenken wat uh, toepasselijk is om in deze coronatijd mee af te sluiten? Nou ik heb eens even in mijn... Uh, muziekbestandig gekeken en ik ben uitgekomen bij Robert Long. Robert Long van zijn cd Lang Genoeg Jong uh, staat uh, een van de nummers en dat is meer dan ooit. Meer dan ooit heb ik jou nodig en ik denk dat dat wel toepasselijk is in deze tijden. We hebben elkaar inderdaad meer dan ooit nodig. Een prachtig, werkelijk prachtig nummer waar we nu naar gaan luisteren. Tot morgen, tien uur, dan ben ik weer graag uw muzikale gastheer op deze muzikale wereldreis die we dan weer gaan maken. Tot morgen, Robert Long, meer dan ooit. Elke dag storten ze bakken informatie op je kop. Kranten, bladen, televisie, internet en noem maar op.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 Wij. Het cynisme in de wereld is verheven tot de norm. Niemand kijkt meer naar de inhoud. Waar het op aankomt is de vorm. Politieke oppositie brengt partijen aan de macht. Maar wanneer die aan de macht zijn, wordt de waarheid weer verkracht.